uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vijf reddingsboten en een helikopter van de kustwacht... hebben gisteravond en vannacht urenlang in de Noordzee gezocht... naar een vermist meisje van 14. Ze raakte vermist tijdens een zwemtocht op Ameland... met haar zusje en vader. Rond half elf sloeg de vader alarm omdat ze het meisje niet meer zagen. De kustwacht heeft ook het water bij Terschelling doorzocht... omdat de stroming die kant op stond. Bij daglicht gaat de zoektocht weer verder met het kustwachtvliegtuig. In de VS is opnieuw een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Bij nog eens ruim 71.000 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt. Het land is zwaar getroffen door de coronacrisis. Al meer dan 134.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het hervatten van de humanitaire hulp aan Syrië. Er is een compromis bereikt door de noodhulp via slechts één grensovergang met Turkije te laten verlopen. Rusland eist de sluiting van de andere grensovergang die leidt naar de regio Aleppo. Volgens de Russen, de belangrijkste bondgenoot van president Assad, kan de hulp ook via andere delen van Syrië. In Aleppo zijn bijna 3 miljoen mensen afhankelijk van hulp van buitenaf... De situatie wordt volgens hulporganisaties Nijpender, zeker nu er corona is vastgesteld. En de komeet Neowise is vannacht weer twee keer over Nederland getrokken. Rond middernacht was de komeet voor het eerst te zien op plekken waar het helder was. Laag aan de noordelijke horizon. Iets na drie uur kwam Neowise weer voorbij. De komende tijd is de komeet steeds minder goed te zien, omdat Neowise dan verder van de zon staat. Het weer, opklaringen en lokaal kans op mist. Het is vrij fris met 6 tot 9 graden. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 18 tot 22 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar tot de avond blijft het droog. Met 20 tot 24 graden is het dan een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht. This is Resident with Arnane Ketanio. Arnane Ketanio. In the mix. In the mix. Resident. Catania. Every week, new music from around the world.